De gemeente Winterswijk sluit per direct een onbewaakte spoorwegovergang na een dodelijk ongeluk gisteravond. Daarbij kwam een vrouw van 63 om het leven. De procedure om de overgang te sluiten was al door de gemeente in gang gezet, maar vanwege het ongeluk is dat versneld. In de gemeente zijn vijf onbewaakte spoorwegovergangen, drie daarvan gaan dicht en de andere twee worden beveiligd. De Britse oppositie weigert akkoord te gaan met nieuwe verkiezingen. Totdat zeker is dat er op 31 oktober geen no-deal-Brexit komt. Johnson verloor hierover woensdag al een stemming. Maar hij wil het volgende week opnieuw proberen. De oppositiepartijen hebben nu dus met elkaar afgesproken om voet bij stuk te houden. Mensen die minder dan 440.000 euro aan spaargeld hebben... gaan daar vanaf 2022 veel minder of zelfs helemaal geen belasting meer over betalen. Ze worden dan aangeslagen op basis van het werkelijke rendement. Nu gaat de Belastingdienst nog uit van minimaal 2% rente. Wie meer dan 30.000 euro heeft betaalt daar dus belasting over. Maar in werkelijkheid levert spaargeld al jaren bijna niets meer op. Stoppen een spaarbedrag. Het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Alleen aan zee nog wat buien. Morgen opnieuw buien. Soms met hagel en onweer. Maar er is ook wat ruimte voor de zon. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de avondspits in de regio. Op, deze, op, de, op de A9 heb je nu de meeste vertraging. Namelijk...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 Chasing the clouds 106.9 ZFN, Zfn. 6.9. Dit is ZFM.